Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal. Alexander Pechtot, de leider van D66, kijkt terug op een roerig politiek jaar. En het nieuws uit Egypte, dat krijgt u nu ook van Gert Kloek in het NOS-journaal. De Egyptische interimregering heeft de Moslimbroederschap bestempeld tot terroristische organisatie. Door dat besluit hebben de orde diensten meer bevoegdheden om tegen de islamitische organisatie en haar leden op te treden. De Egyptische autoriteiten houden de Moslimbroederschap verantwoordelijk voor een reeks recente gewelddaden in het land. Een minister zei dat de leden van de Moslimbroederschap zullen worden aangepakt, net als degenen die de bewegingen financieren of de activiteiten promoten. De moslimbroederschap is de beweging van oud-president Morsi... die afgelopen zomer door het leger werd afgezet. Sinds die dag gaan aanhangers van de moslimbroederschap... bijna dagelijks de straat op om daartegen te protesteren. Eerder was de beweging al verboden, verklaard. De Tweede Kamer is lovend over de eerste kersttoespraak... van koning Willem-Alexander. Zo hoorde PvdA-leider Samsom een warme persoonlijke boodschap. En GroenLinks-fractieleider van OJIK zegt dat Willem-Alexander... met zijn eerste kersttoespraak de traditie van zijn moeder voortzet.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 Het Russische Hoge Rechtshof gaat twee zaken tegen Mikhail Ghodorkovsky opnieuw bekijken. Het gaat om twee veroordelingen uit 2005 en 2010... over zijn rol als directeur van oliegigant Yukos. De rechtbank oordeelde toen dat hij 380 miljoen euro... aan achterstallige belasting moet betalen. De Rus verblijft sinds zijn vrijlating vorige week in Duitsland. Eerder zei hij dat hij niet terug naar Rusland durfde. Hij is bang dat hij het land niet meer mag verlaten tot hij het geld heeft betaald. Het hof volgt met de herziening van de twee zaken... een aanbeveling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De 26 buitenlandse actievoerders van Greenpeace... die in Rusland gratie hebben gekregen, kunnen niet meteen naar huis. Daarvoor moeten ze eerst nog een uitreisvisum krijgen. Greenpeace gaat ervan uit dat ze voor de jaarwisseling thuis zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... is positief over de vrijlating van de opvarende van de Arctic Sunrise...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 De zoons van de ministers werden vorige week met 21 anderen opgepakt vanwege corruptie. Premier Erdogan is woedend over het corruptieonderzoek. Volgens hem zit er een beweging achter die zijn regering wil ondermijnen. Het weer, vooral in het oosten veel bewolking. Waar het opklaart, koelt het vannacht af tot ongeveer 2 graden. In het noordoosten is kans op vorst aan de grond. Morgen overal veel bewolking. Soms even zon. In het zuidwesten kan er een bui vallen. Verder blijft het overwegend droog en het wordt maximaal 7 graden.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 5 over 6. goedenavond. Faisa Ulasen heeft amnestie gekregen nadat ze maanden in een Russische cel zat. Faisa, hoe is het met je? Het gaat goed. Je ja? je hoe word je verhandeld van de NOS? Het was geen vijf uit wel. Ook de andere Greenpeace-activisten kregen gratie vandaag. Straks meer. Eerst het nieuws over de moslimbroederschap in Egypte... nu officieel tot een terroristische organisatie bestempeld door de regering. Het besluit komt twee dagen na de bloedige aanslag op een politiebureau... ten noorden van de Egyptische hoofdstad. Daarbij zijn 16 mensen om het leven gekomen. De regering beschuldigt de moslimbroederschap achter die aanslag te zitten. Sander van Hoorn, onze correspondent. Sander, goedenavond. Goedenavond. Wordt dat ook uh, gezegd als reden waarom ze dit nu doen? Een terroristische organisatie? Uh... Ja, dat wordt als uh, reden aangevoerd. Uh, maar er zit natuurlijk een hele duidelijke opbouw in de maatregelen tegen de moslimbroederschap... beginnend met het afzetten van uh, president Morsi... Uh, daarna het neerslaan van de demonstraties... het verbieden van de moslimbroederschap... het verbieden van stichtingen en organisaties... die ermee te maken hebben of de moslimbroederschap financieren... en nu dus uh, het verklaren van een terroristische organisatie... waardoor het nog makkelijker wordt om aanhangers ervan... of financiers ervan uh, aan te pakken en op te sluiten in de gevangenis. En ook dat zie je de afgelopen tijd nog steeds doorgaan... dat aanhangers en Sympathisanten achter de tralies belanden. En moet je daar wel iets voor doen? Of alleen uh, de beweging aanhangen is, is al voldoende? Dat hangt een beetje vanaf wie je het vraagt. De aanhangers van het leger en uh, de regering die door het leger aan de macht geholpen is, die zullen zeggen uh, dat uh, je daar wel degelijk wat voor moet doen. Dat je uh, daarvoor terrorist moet zijn. Dat is een breed gedeelde opvatting in uh, Egypte. Een andere breed gedeelde opvatting is dat uh, de moslimbroederschap uh, eigenlijk niets verkeerd doet en dat uh, simpelweg het sympathiseren daarmee, het de deelnemen aan democratie demonstraties voldoende kan zijn om in de gevangenis te belanden. En ook daarvan zijn voorbeelden te geven van uh, mensen die gestraft zijn... omdat ze hebben meegelopen in een demonstratie. Ja, ze dus kunnen dus niet meedoen aan verkiezingen hè? Uh, in de toekomst. Ik zie het niet amuren, nee, als nee. terroristische organisatie. Nee. nee, dat is iets wat ook wel duidelijk is. Want die verkiezingen die zitten er wel aan te komen dit jaar. Zowel voor het parlement als uh, voor de president. Ja, is, is dat al definitief duidelijk? Is er een datum al? Uh, er is daar nog geen datum voor. Er is wel een datum voor de grondwetverkiezingen, uh, Dus het referendum over de grondwet, dat is in januari. En de voorzitter van de commissie die de grondwet geschreven heeft, die heeft vandaag laten weten dat er wat hem betreft eerst parlementsverkiezingen zijn en dan presidentsverkiezingen. Ik stel me zo voor dat dat allemaal voor de zomer moet zijn afgerond. En ja, de moslimbroederschap die heeft in reactie op het uh, uh, verklaren tot een terroristische organisatie laten weten dat uh, de miljoenen die achter de moslimbroederschap staan uh, niet opeens door dit verdwijnen En of de miljoenen zijn, daar kun je over twisten. Maar het zijn er in elk geval veel niet voor niets wonnen ze uh, de vorige verkiezingen in Egypte. En inderdaad, die verdwijnen niet op een of andere manier. En dat zijn wel mensen die dus worden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Het is een uh, ja, moeilijk proces in Egypte om het eufemistisch uit te drukken. Want, want is er een alternatief voor? Uh, want want nou ja, het was, was een grote partij natuurlijk, dat valt weg. Uh, ja. Wat blijft er over van het politieke landschap? Nou goed, kijk, alle, alle partijen zijn in meer of mindere mate wel religieus. Ik uh, bedoel, Egypte is een religieus land... en ook seculiere partijen die uh, zullen... Uh, in meer of mindere mate de islam tot leidraad van de Egyptische samenleving willen hebben. Dus wat dat betreft is een keus. Dan heb je nog een wat uh, strenger islamitische partij, de Salafisten, de Noer-partij. Uh, daar kan je op stemmen. En de jongere beweging van de moslimbroederschap... die heeft vandaag laten weten dat zij zullen proberen een nieuwe partij op te richten... om zo mee te doen aan de verkiezingen. Sander van Hoorn, dank voor jouw uitleg bij het nieuws... Uh, dat de moslimbroederschap dus officieel tot een terroristische organisatie is verklaard in Egypte. De bemanning van de Arctic Sunrise kan naar huis vanuit Rusland... want ze worden niet langer vervolgd, dat hebben de Russische autoriteiten besloten. Jorien de Leger van Greenpeace vertelt dat de uitreisvisa er nog niet zijn. Nee, dat nog niet, maar ze hebben als het goed is wel nu de aanvraag ingediend... en hopelijk een heleboel handtekeningen gezet... zodat zij voor de jaarwisseling nog thuis kunnen zijn. En hoeveel van de 26 buitenlandse opvarenden hebben inmiddels amnestie gekregen? Want wij hebben begrepen iedereen. Dus ze zijn allemaal tegelijk uh, naar het bureau gekomen. En hebben allemaal tegelijk ook uh, de papieren gekregen. En zijn toen vervolgens doorgestuurd naar uh, de immigratiedienst. Hadden jullie verwacht dat dat nog uh, voor het einde van dit jaar zou gebeuren? Ja, de tekenen waren toch wel zo gunstig... dat wij hoopten dat ze zelfs misschien al voor de kerst uh, thuis zouden zijn. Nou, dat gaat niet meer lukken. Maar uh, voor de jaarwisseling zou het toch moeten kunnen. En, en wat gebeurt er met het schip van Greenpeace? Dat is nog onduidelijk. Uh, er wordt heel weinig over gezegd door de Russische autoriteiten. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het schip zal worden vastgehouden. Uh, want ja, er is geen zaak meer. Dus waarom zou je dan het schip willen houden? Bovendien heeft het internationaal zeerecht tribunaal een maand geleden al gezegd... dat het schip onmiddellijk moet worden vrijgegeven. Dus wij gaan ervan uit dat we het snel terugkrijgen. Maar wanneer en in welke staat het dan zal verkeren, dat weten we niet. Nou, alle, alle amnestie die nu wordt verleend, uh, wordt door veel analisten in verband gebracht... met de Olympische Winterspelen. ...spelen in Sochi en niet zozeer met de zaken zelf. Maakt dat voor Greenpeace nog uit? Ja, zeker. Uh, onze Arctic 30 zijn heel erg opgelucht dat het nu allemaal over is na drie maanden. Maar ze zijn niet dankbaar. Ze vinden het onverteerbaar dat ze nu gratie hebben gekregen... ...voor iets wat ze in het begin wel al niet gedaan hadden. Zij waren daar om uh, de actie te voeren voor de Noordpool. Uh, ze zijn vervolgens aangeklaagd uh, voor iets idioots. En nu moeten ze dankbaar zijn dat ze alsnog naar huis mogen. Dat geeft wel zo ongeveer aan uh, hoe hun rechtspositie is geweest in Rusland. En dat ja. was niet best. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik u sprak op de dag uh, dat ze vast werden gezet. En dat ze ook belaagd werden toen zij uh, met hun actie bezig waren. Als Greenpeace, als u ook terugkijkt hè, op de afgelopen maanden. Euh, hoe luidt de evaluatie? Nog een keer of nooit weer? <laughs> nou ja, daar gaan we de komende paar maanden eens heel rustig naar kijken. Maar kijk, het gaat wel ergens over. Hè? Als als we nu niks doen. Dan wordt er straks naar olie geboord op de Noordpool. En dan komen de eerste olielekken en dan gaat al die olie de verbrandingsoven in. En dan hebben wij gewoon een klimaatverandering aan onze broek hangen... waar we allemaal heel erg last van gaan krijgen. Dus niks doen is voor ons geen optie. Nou nee, ja, Aan de andere kant, als er geen winterspelen waren geweest in Sochi... dan hadden mensen van u misschien wel jarenlang vastgezeten. Het is natuurlijk ook de vraag, wil je die prijs ervoor betalen? Nou, nee, natuurlijk niet. En uh, wij, wij hadden doorgevochten tot het einde. Maar diezelfde Ar Arctic 30 zeggen nu ook... als jullie nu stoppen met je Noordpoolcampagne... dan hebben we het allemaal voor niks gedaan. En sterker nog, er zijn een aantal die zeggen... ik wil weer aan het werk. Ik wil verder om die Noordpool beschermd gebied te laten verklaren. Dus onze Noordpoolcampagne staat nog vier overend... en we gaan net zo lang door tot het een beschermd gebied is. Dat is Jorin de Leger van Greenpeace. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal Op deze eerste kerstdag 2013, altijd een dag voor kersttoespraken. Voor sommigen was het de eerste keer, zoals Paus Franciscus. Hij hield een betoog, min of meer een gebed, voor vrede in Syrië en Afrika. a pregare, Signore, perché risparmi alamato popolo siriano nieuwe sofferenze. Dona pace alla Repubblica Centroafricana, spesso dimenticata dagli uomini. Laten wij de heer vragen om het Syrisch volk verder leed te besparen... en breng vrede in de Centraal-Afrikaanse Republiek... een vaak zo vergeten land, al dus de paus. De Amerikaanse president Obama stond stil bij de militairen... die kerst niet thuis kunnen vieren. Toch zag hij ook wel een lichtpuntje... want veel militairen konden juist wel voor het eerst in jaren thuis zijn met kerst... omdat er minder troepen in Irak en Afghanistan zijn. En hier is het goede nieuws. Voor veel van onze troepen en nieuwe veterans this might be the first time in years that they've been with their families on Christmas. In fact, with the Iraq War over and the transition in Afghanistan, fewer of our men and women in uniform are deployed in harm's way than at any time in the last decade. So Merry Christmas, everyone. And from the two of us, as well as Malia, Sasha, Grandma, Bo, and Sonny, the newest Obama, we wish you all a blessed and safe holiday season. Ja, Happy de... holidays everybody and God bless. Namens de hele familie en huisdieren... een goed kerstmis dus voor iedereen toegewenst. De toespraak van de Spaanse koning Koning Juan Carlos... werd niet uitgezonden door de Catalaanse publieke omroep. De medewerkers gingen in staking vanwege de zware bezuinigingen daar. De koning riep op tot eenheid. Ik weet dat de hoy un vandaag een de verandering... Een ethische compromis in alle gebieden van de politieke, economische en sociale leven, dat voldoet aan de essentiële eisen in een democratie. De Spaanse samenleving eist een verbetering van de ethische normen in de politiek, de economie en ook in de sociale omgang. Dat is essentieel in een democratie, al dus de koning. Nou, dan hebben we ook de Britse koningin Elizabeth nog. Die stond re, bij haar stond reflectie centraal in de toespraak. Het is voor iedereen goed om af en toe een moment van reflectie te hebben, zei ze. Zeker in deze tijd waarin veel afleiding is. Zelf kon ze veel reflecteren tijdens haar 60-jarig jubileum als koningin afgelopen jaar. Het reminded me the remarkable changes that have occurred since the coronation, many of them for the better, and of the things that have remained constant, such as the importance of family, friendship, and good neighborliness. Er is veel veranderd in de zestig jaar dat ik koningin ben, maar sommige dingen blijven constant, zoals het belang van familie en vrienden. Ja, over familie gesproken, ze had het ook over de geboorte van haar achterkleinkind dit jaar, baby George. Here at home, my own family is a little larger this Christmas. As so many of you will know, the arrival of a baby gives everyone the chance to contemplate the future with renewed happiness and hope. It was a happy occasion, bringing together four generations. In the year ahead, I hope you will have time to pause for moments of quiet reflection. I wish you all a very happy Christmas. De Britse koningin, tot zover de kersttoespraken. Dan Alexander Pechtold. Hij zit in de oppositie... maar zat dit jaar toch vaak aan de politieke knoppen. Pechtold blikt in een gesprek met Marcel Bril terug op het jaar 2013. Meneer Pechtold, even terug naar een jaar geleden. Met welk gevoel, politiek gevoel ging u 2013 in? Het kabinet was net aangetreden en ik had het gevoel... Oh nou, als we dit regeerakkoord gaan uitvoeren, dan... Uh... Nou, dan, dan kan D66 daar constructief aan meewerken. Maar vlak daarna, eigenlijk al februari, dacht ik... ja, maar alle ambitie loopt weg. Uh, ministers voeren eigenlijk de afspraken niet uit. Er wordt uitgesteld, er wordt weggeschrapt. Dus, nou, in het voorjaar was ik heel somber. Had u ook het idee en de ambitie om allerlei akkoorden te gaan sluiten met het kabinet? Nee, ik dacht, uh, daar hebben ze ons niet voor nodig. Want ja, de minderheid in de Senaat is er wel... Maar er zullen toch vele varianten zijn waarin ze misschien als ze goed luisteren een meerderheid kunnen vinden. Maar de houding van het kabinet was al vrij snel solistisch. En er werden meer vijanden in de oppositie gemaakt dan vrienden. Ja, dat was een pikant moment hè, dat er op een gegeven moment gezegd wordt door oppositiepartijen... ja, u heeft dan wel misschien onze steun nodig, maar... Reken er niet op als u zich zo opstelt? Nee, het kabinet heeft, heeft een paar tactieken toegepast. Hè? We herinneren ons nog uh, Samson die op een gegeven moment riep... er komt een oranje akkoord. Nou, iedereen die dacht, uh, hoezo, waar? Uh, vervolgens werd, het, uh, werd de tactiek... nou, we zullen die eerste kamerfracties van de oppositie... wel eens onder druk zetten, want die zullen nooit tegenstemmen. Ik vond het persoonlijk de sfeer verslechteren. Dat zag je rond uiteindelijk twee moties van wantrouwen bij staatssecretaris Steven, de staatssecretaris we Wekers, niet om het minste geringste, echt om stevige zaken. Dus toen we de zomer in gingen, toen gaf ik weinig voor het voortbestaan van het kabinet. Toch bent u um, aan tafel gaan zitten en hebt allerlei akkoorden gesloten. Wat was het omslagmoment waardoor u dacht van ja, uh, we gaan toch maar zaken doen met het kabinet? We hadden als D66 vlak voor de zomer eigenlijk twee scenario's in gedachten. Of uh, als het kabinet halstarrig blijft en niet luistert naar constructieve ideeën... nou ja, dan, uh, dan zoeken ze het ook maar uit om het maar eens helder te zeggen. En we hadden een plan klaar met van stel dat het kabinet... wel onze kant op komt, wat willen we dan? Maar goed, hoe heeft u het kabinet dan zo ver gekregen... om met u aan tafel te gaan zitten? Ja, bij het woonakkoord werd minister Blok nog wel een beetje verguisd, Maar uh, dat was eigenlijk de eerste minister... die toch gaandeweg zijn meerderheid zocht. Vindt u dat uh, meneer Blok met zijn opstelling... en zijn resultaat uh, het kabinet heeft gered? Ik vind dat Blok eigenlijk... het is een, het is een wat stuurse figuur, nooit zo op de voorgrond... maar ik ken hem nog uit het Lenteakkoord... vlak na de val van uh, Rutte 1. Het is wel iemand die gewoon als een dieselmotortje gewoon doorwerkt. Dus ik denk dat hij wel voor zijn collega's uh, de weg gebaand heeft. Begin van het jaar, misschien ook alweer eerder... Uh, werd er wel eens gezegd... Pechtold die is uitgeblust misschien wel... wil misschien wel burgemeester worden van Utrecht. Maar volgens mij vindt u... Dit heel erg leuk, want u lijkt wel weer helemaal opgefleurd te zijn. Is dat een goede analyse? Misschien was dat wel strategie. Om de tegenstanders te laten geloven dat ik er niet zo'n zin meer in had. En dan toch toe te slaan. Nee, ik heb er gewoon zin in. Ik, ik, ik, ik, als als zo'n akkoord gesla gesloten wordt... dan heb ik ook echt uh, het gevoel van, hier zit ik ervoor. Maar wat is er dan zo leuk? Ik snap u wilt van alles bereiken. Maar wat is er zo leuk als u aan zo'n onderhandelingstafel zit... met een Rutte, met een Duisterbloem en met andere uh, coalitiepartijen en oppositiepartijen. Het leuke is dat je aan de andere kant ook bevlogen politici tegenkomt... met, met ideeën, met, met die wat willen. Uh, ik heb ook de afgelopen maanden nooit persoonlijke kritiek... op de ministersploeg gehad. God, er zitten uh, zwakkere en sterkere broeders en zusters tussen. Maar in principe uh, heb ik vertrouwen in dat, uh, dat, dat dit kabinet... de plannen die wij nu mede mogelijk maken, ook kan uitvoeren. En dat maakt dat je dan ook het gevoel hebt... Ja, dit doen we met z'n allen. 2013 was het jaar van de akkoorden, zou je kunnen zeggen. Wat voor jaar wordt het in 2014? Durft u daar iets over te voorspellen? Twee verkiezingen, maar verder het jaar van de uitvoering. Er ligt nu zoveel voor. Minister Blok is eigenlijk de eerste die door de... Senaat is gekomen met zijn woningmarktplannen. Je ziet ook dat het feit dat dat akkoord is gesloten... nu rust brengt in die sector. Dat je daar ook de eerste positieve cijfers ziet. Als ze hetzelfde nou weten te regelen met de arbeidsmarkt... dan wie weet, werkloosheid loopt altijd een beetje achter... maar dat de werkgelegenheid dan weer gaat aantrekken. En wat mij betreft de rust in de zorg... waar nog steeds veel geld wordt uitgegeven... maar wel efficiënter, wel beter, wel... De kans dat mensen ook zelf hun zorg beter inrichten. Als dat allemaal voor elkaar komt... dan zou ik 2014 het jaar van de opbouw willen noemen. Het was bijna fout gegaan als, in het, woonakkoord, uh, uh, als het fout was gegaan... met het woonakkoord in de Eerste Kamer. Dacht u dan, nou, dan ga ik ook niet meer over andere zaken, zaken doen? Ja. ja, ik was er die, die avond goed klaar mee. Ik, ik voelde een, een soort... soort... Ja, alsof je helemaal teruggeworpen werd. De, de, de, het woonakkoord was het eerste wat stond. En als dan uh, vervolgens de coalitie, de PvdA... zelf weer een probleem gaat maken... en het dan ook zo lang laat trekken, acht maanden lang... en dan tot de avond zelf, geen helderheid. En wat is dan de volgende dag het nieuws in de krant? De PvdA draait. Nou, ik had veel liever gehad. Kijk eens wat er nu in hypotheekrente... en in, in huursector en scheefwonen was gebeurd. Maar nee een politiek dingetje, in plaats van een belangrijke hervorming... waar we 10, 15 jaar niet het lef voor hadden in Den Haag. Was het eens maar nooit weer? Ja. Dit is het NOS Radio 1-journaal. You felt so happy Somebody that I used to know, De eerste gang in Dordrecht zou inmiddels wel geserveerd moeten zijn... bij het kerstdiner voor mensen die niet direct iemand hadden... om vanavond gezellig mee te eten. Mark Hamer, jij bent er ook. Uh, is, is het druk? Ja, het is heel druk. 60 mensen zitten hier uh, allemaal achter, uh, achter, uh, achter een tafel. Allemaal verschillende tafels zijn er. En uh, nou, je zei de eerste ronde. We zijn al bezig aan de, aan de tweede ronde. De eerste ronde, een rolletje van couchette met roomkaas, die, uh, die hebben we uh, gehad. En inmiddels zitten we aan het tweede gerecht. Uh, ik ga bij even bij iemand zitten, meneer Klaas, Klaas Hoogland. Hallo, goedenavond. Oh, je hebt net een toosje in uw mond. Ja, even snel door eten. Uh, ik heb net al even met u, uh, met u gesproken. 69 jaar oud. Ja, waar had u anders gezeten? Thuis. Zoals u de afgelopen jaren heeft gedaan met kerst? Ja, meestal thuis. Ja. Alleen. Geen zin om met andere mensen? Oh ja hoor. Had er wel zin in? Ja, kijk mensen schrijven me al. Want ze, ze hadden me hier al uh, opgeschreven. Dus ja, dan uh, voel ik me verpleeg om erheen te gaan. Dus... Bij van harte. Uh... Uh, ja, bij van harte. Ja. Van harte, dat is een. Uh, die die uh, brengt dus de mensen allemaal bij elkaar zo, zo mogelijk. En dat is altijd gezellig. En, en ja, leren mensen elkaar kennen en zo. En dat is ook heel belangrijk. Maar met kerst ja, was u altijd alleen. Ik heb wel begrepen, u bent wel uitgetrouwd geweest. Ja, niet lang. Nee, dat was geen doorslag succes. Nee, echt niet. Nee hoor. Geen kinderen. Nee, ook niet. Gelukkig niet, want waren die de dupe geweest. Want ik was zelf de jaren 15, 16, toen was ik al bij mijn ouders weg. Dus, uh, nou, uh, ja, toen kwam ik aan het zwerven en zo. Dus ik weet wat het is als je kinderen hebt en, en je gaat scheiden. dan zijn de kinderen de dupe. En dat is uh, zielig eigenlijk voor die kinderen. En u was al die jaren met kerstmis alleen? Ja... Meestal wel. Ja, soms word ik uitgenodigd, dus zo, en, uh, omdat ze me kennen en zo, de mensen. Dus, uh, ja hoor, want ik ben echt populair. Dus, uh, nu wel? Ja hoor. En nu zit u hier gezellig met allemaal mensen om u heen hier te eten? Gezellige mensen, ja hoor. Echt. Een hele andere kerst dan de afgelopen jaren. Ja, heel anders. Moeten ja, ze hoor. vaker doen. Ja, maar ja, het is uh, zoals rest van Harten, het is de organisatie. Ik ben verhuisd, maar ik zat, uh, ik zat in de knijp. Want ik wist niet hoe ik moest verhuizen, want ik was alleen. Dus ze hebben u ook een beetje geholpen, met, op vele manieren. Ja. Twee keer in de week kunt u hier eten. Ja, het bijzondere is natuurlijk, ja, kerst hoor je met andere mensen te zitten. Ja, dat wordt wel gezegd op de ja. en zo, maar meestal dan... Uh... Was het niet zo? Nee. nee. En nu vanavond gelukkig wel? Ja hoor. U heeft al wat gegeten, hoe was het? Hoe smaakt ja, het? La, goed, het smaakt goed hoor. Vijf gangen maar nu, hè? Ja, is wat. We weten nog niet wat het hoofdgerecht is. Dat, he dat heeft de kok nog niet nee, verteld. nog niet verteld, want dat doet hij straks. Ja, precies. Kijk, we hem een beetje verklappen. Iets met hert. Ja, hoor. Ja, echt. Met kerst het hertje. Ja, hoor. Nou, heerlijk. Gaat u genieten. Ja, dus u, heeft, u heeft nog, uh, wat heet? Dit was een uh, pompoen cappuccino. Ja, ja, ja, zoiets, ja. Ja. Nou, ga ervan genieten. En een hele mooie kerst. Hetzelfde, dank u. Mark Hamer vanuit Dordrecht. Het Radio 1-journaal zit erop voor deze eerste kerstdag. Ja. Uh, straks avondspits. Joost Eertman zit aan het kerstdiner, denk ik. Richard Lamp, ja, klopt, uh, jij klopt. presenteert vanavond. Ja, en we maken er een extra gezellige kerstuitzending van. Dus geen hele felle stelling vandaag en morgen. Maar we hebben onder andere Maurice de Hond. We hebben Ockels uitgenodigd. Nog een hele reeks mensen. En we kijken samen terug op 2013. En wij zeggen 2013 was een goed jaar. En als u nou zit te luisteren en denkt... nou, dan ben ik het helemaal om die en die reden mee eens. Of juist totaal mee oneens. bel gerust even... 0800-1121. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Gert Kluk. De moslimbroederschap in Egypte is niet onder de indruk... van het besluit van de regering om de broederschap te bestempelen... als terroristische organisatie. Wij gaan door met onze activiteiten. Het besluit heeft geen betekenis, zijn woordvoerder. Of dat echt zo is, moet nog blijken. Een minister zei dat de moslimbroeders zullen worden aangepakt... net als degenen die de beweging financieren of de activiteiten promoten. De moslimbroederschap is de beweging van oud-president Morsi... die afgelopen zomer door het leger werd afgezet. In Oekraïne is de journalist en mensenrechtenactiviste Tatjana Chornovil mishandeld. De 34-jarige vrouw werd afgelopen nacht door onbekende mannen... in haar auto tot stoppen gedwongen. Ze sloeg een ruit van haar auto in, trok haar naar buiten en sloeg haar in elkaar. Ze ligt nu op de intensive care.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 In zijn eerste kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander gesproken over verbinding en vrede. Volgens hem begint die vrede heel dichtbij, thuis, in de straat, in de buurt, op de club, in eigen dorp of stad. Ieder kan volgens hem bijdragen aan vrede door verbindingen te zoeken. In de Tweede Kamer is positief gereageerd op de eerste kersttoespraak van de koning. En dat zijn hoofdpunten. Het weer. Peter kuipers -Munneke. Vannacht is het wisselend bewolkt met de meeste opklaringen in het oosten van het land. Er staat weinig wind en daardoor kan er hier en daar wat mist ontstaan. In het oosten koelt het af tot zo'n 2 graden, in het westen naar een graad of 4. Morgen dan lost eventuele must maar langzaam op. Er is vrij veel bewolking, maar af en toe schijnt ook de zon. Er zou hier en daar een lichte bui kunnen vallen. De grootste kans daarop is in het zuidwesten van het land. Het wordt iets koeler dan vandaag ook met een maximum temperatuur van zo'n 5 tot 7 graden. In de nacht van morgen op vrijdag dan neemt de wind toe. En vrijdagochtend staat er langs de kust een stormachtige wind, windkracht 8. Vrijdag dan regent het ook. Het weekend verloopt dan lichtwisselvallig en het blijft zacht. Dit is Radio 1, WNL Avondspits. Ook op eerste en tweede kerstdag is er WNL's avondspits op Radio 1.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 Richard Lam. Goedenavond en van harte welkom bij deze speciale uitzending van Avondspits. Mijn stelling voor vanavond is, 2013 was een goed jaar. Bel WNL 0800 1121. Inderdaad, als u het leuk vindt om te bellen, doe het vooral. Zit u met vrienden of familie aan tafel of wellicht bent u onderweg naar die mensen... Laat weten dat u luistert, de telefoonnummer is 0800-1121. En Twitter kan dus ook eens of oneens met de lichte stelling... laten we het zomaar noemen, vandaag 2013 was een goed jaar... en dat wil ik natuurlijk niet alleen maar zien, eens of oneens... maar waarom? En Misschien nog iets leuks meegemaakt... of misschien iets minder leuks meegemaakt. Het zou zomaar kunnen. We hebben een mooie uitzending voor u in elkaar gezet... met onder andere straks Maurice de Hond, we hebben ook en een hele reeks aan andere gasten. Samen, uh, naast mij zit uh, trouwens uh, sprekerschrijver Trendbladje Lieke Lamp. Goedenavond. Goedenavond. Um, Laten we om te beginnen maar eens even terugkijken op 2013. Want wat bracht het jaar nou eigenlijk zo'n beetje op hoofdlijnen? Ja, nou, 2013 was het jaar van de koning. Ik zweer aan de volkeren van het koninkrijk... dat ik het statuut voor het koninkrijk en de grondwet... steeds zal onderhouden en handhaven. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Ja, Willem-Alexander werd dus koning. Maar ook Filip van België werd koning. Hm. En William van Engeland werd geen koning, maar die werd vader. Uh, 2013 was een heel stormachtig jaar. In Vlieland werd zelfs orkaankracht gemeten. En het was een jaar waarin de politiek het steeds vaker op een akkoordje gooide. En een jaar waarin Anouks vallende vogels zowaar hoog eindigden. Nee! Er was de tyfoon in de Filipijnen, die vroeg om ja. onze aandacht. De instortende kledingfabriek in Bangladesh, die vroeg om ons standpunt. Er waren de gasaanvallen in Syrië en de mensen onderweg naar het beloofde land... die de kust van Lampedusa niet haalden. Ja. We namen onder andere afscheid van prins Friso en afgelopen maand van Nelson Mandela. Fellow South Africans, our beloved Nelson Goliathla Mandela, the founding president... Of our democratic nation has departed. Er was de aanslag in Boston. De Obamacare werd alles behalve probleemloos ingevoerd. En er was de shutdown waarbij de Verenigde Staten gesloten werden. Terwijl Edward Snowden juist openheid van zaken wilde geven. Het Rijksmuseum opende dit jaar weer zijn deuren. Maar het Tropenmuseum deelde zijn boeken uit en sloot de bibliotheek. Poetin bleef in de kast. Merkel bleef zitten voor een derde termijn en Berlusconi werd uit de Senaat gezet, maar de paus besloot zelf af te treden. En in ons eigen land werd Bram Moscovici uit zijn ambt gezet. Ik zal u precies vertellen wat ik, dat, wat ik van dat vonnis vind. Het is in ieder geval teleologisch. Met andere woorden, het werkt naar een doel toe. En, laat ik het maar gewoon zeggen, het is infaam en het is abject. Sylvie en Rafael bleken minder een droompaard te zijn dan gedacht... maar Onno en Albert dromen voorlopig nog eventjes verder. Sylvie werd het woord van het jaar... en wij maakten ons vooral heel erg druk om Zwarte Piet. Waarom is Zwarte Piet narcistisch? racistisch? Waarom? hij op een negen lijkt misschien? Ja, en een negenzoen. Is, is afgeschaft? Wat, is, dat ook, is afgeschaft, ja. Tuurlijk, en de witte bolletjes, dat mag wel. Ik ben wit, maar ik tegen de witte bolletjes. Dit najaar bleek prins Bernhard, zoon van Margriet en Pieter, ernstig ziek. Vandaag is hij jarig en we wensen hem vandaag een mooie dag... en heel veel kracht en beterschap toe voor 2014. Het was wel een heftig jaartje, inderdaad, 2013. Als ik het zo op hoofdlijnen voorbij wil komen. Nou, blijf er gezellig bij. Het komende half uur Liekje. Naast mij aan de andere kant zit trouwens Jurjen de Vries. Hij heeft een Google bril op. Dus daar komen we zo direct ook vast en zeker uitgebreid over te spreken. Want die bril is weer onderdeel van onze Gadget Gallery, die we even hier op de tafel in de studio hebben uitgestald. Kunt u rustig bekijken terwijl wij met de rest van de uitzending bezig zijn via de webcam op Radio 1. NL. Nou, als je nou met zo'n 2013 bezig bent, hè, dan wil je natuurlijk eens eventjes terugkijken. En dan wil je ook een beetje weten hoe we ervoor staan, politiek gezien en zo. En toen dacht ik eerlijk gezegd al snel aan Maurice de Hond. Goedenavond Maurice. Uh, als jij nou terugkijkt op 2013, hè, wat is jou nou echt opgevallen? Nou ja, er zijn eigenlijk twee dingen die, die het meest opvallend zijn. In de eerste plaats toch wel het uh, steeds verder wegzakken van de twee regeringspartijen. VVD en de Partij van de Arbeid, uh, met name ook dat uh, Rutte steeds minder scoort bij VVD-kiezers. Dat is een vrij ongewoon verschijnsel... dat de premier bij zijn eigen partij toch steeds meer aanhang verliest. En het tweede element is natuurlijk wel de opkomst... en ook uh, de, vervolgens weer de neergang van 50 plus dit jaar. Op een gegeven moment begint van het jaar... stonden ze rond de 18 zetels, 12 procent. Dat betekent alleen van de mensen boven de 50 is dat ruim een kwart van de kiezers kozen 50+. plus. Ja. Ja, door de problemen rond, rondom Henk uh, Krol is dat uh, een tweede deel van het jaar, is het aanzienlijk gedaald. Ja, als je natuurlijk Henk uh, Krol vergelijkt met Norbert Klein, ja, het zijn totaal verschillende karakters. Uh, is het alleen mijn waarneming of zijn ze ook echt publicitair heel erg teruggevallen de afgelopen weken? Nou, er is uh, veel minder aandacht voor die partij als ik uh, bij de vast wel over de problemen rondom. wat bij de 50-plussers speelt. Daar is niet zo verschrikkelijk veel veranderd. Maar Kool was wel het gezicht van die partij. En om die positie weer terug te vinden of terug te krijgen, dat wordt uiterst ingewikkeld voor 50-plussers. Ja, en dan als uh, we richting PVV bijvoorbeeld kijken, daar zijn altijd wel eens mensen die weggaan uit de fractie. Nou, Bontos hebben we dit jaar gehad. Is dat daar een beetje business as usual aan het worden? Ja, dat heeft de PVV weinig uh, kwaad gedaan. Uh, die, die staat uh, er nog steeds goed voor. Uh, uh, de, dicht in de buurt van de dertig zetels al een hele tijd. En uh, ja, het lijkt er ook op dat volgend jaar ook voor de PVV best een, uh, een redelijk goed jaar gaat worden. Ja, ja want vooruitblikkend naar volgend jaar, wat, wat, wat zijn de grote dingen die jij verwacht? Wat? Wat zie je gebeuren in het politieke landschap? Verwacht je dat het kabinet bijvoorbeeld blijft zitten? Nou, ik denk dat het kabinet uh, wel zal blijven zitten. Ik krijg het veel moeilijker na de volgende verkiezingen voor de Eerste Kamer, maar die zijn pas in maart 2015. Wat wel uh, wat ingewikkelde momenten zal worden voor de twee regeringspartijen zijn de verkiezingen. Met name de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Daar zag je toch echt dat uh, de tussentijdse verkiezingen een beetje een voorbode zijn van voor wat daaruit gaat komen. En dat is een lage opkomst, slechte scoren, met name voor de VVD en een behoorlijke verdere opkomst van lokale partijen. Dat lijkt ook wel de trend te gaan worden in maart. Maar ja, dan krijgen we daarna eind mei de Europese parlementsverkiezingen. Daar zie je dat de PVV in Nederland het hoogste scoort. Alleen de opkomst bij die verkiezingen is vaak zo laag. En dan vooral de kiezers van de PVV komen bij dat soort verkiezingen. In het verleden althans slecht op. Dat grote uitdaging dan voor de PVV zal zijn... of de opkomst onder hun eigen kiezers zodanig hoog te krijgen dat ja. de potentie van de partij om de grootste te worden... ook inderdaad uh, dan bij die verkiezingen naar buiten komt. Ja, als je naar de coalitie kijkt, hebben we natuurlijk een hele aparte combinatie met PvdA en VVD. Is het niet zo dat VVD hierdoor bij wijze van spreken te ver naar links aan het opschuiven is... en dat dan misschien CDA een soort van nieuwe VVD-antwoord is? Ja, CDA lijkt wel meer mogelijkheden nu te gaan krijgen... doordat de VVD met de Partij van de Arbeid regeert... Um, en ook bij de verkiezingen, zowel bij de verkiezingen, zal voor het CDA volgens mij best aardig uitzien. Omdat bij lage opkomst het CDA het sowieso altijd wat beter doet. Ze hebben wat trouwere kiezers. Dus ik denk, ik zou me best kunnen voorstellen dat 2014 ook een beetje het gevoel, mensen gaan krijgen, dat het het jaar wordt van het herstel van het CDA. Wel, WNO 0800 1121. Zo, en bedankt aan uh, Bas Redeker. Die bepaalt iedere keer als die gesprekken wel mooi genoeg geweest zijn... dan, dan ramt hij gewoon uh, de bel-promo <laughs> <laughs> erin. Maurice, dank je wel hoor. En nog een fijne kerstavond natuurlijk, dat snap je. Ondertussen staat hier die hele tafel vol met gadgets... waar wij zelf van verwachten dat dat in 2014 wel iets wordt... Uh, wat regelmatig terug uh, zien komen. Lieke, wat heb je allemaal uh, staan? Nou ja, wat we allemaal bij ons hebben is uh, bijvoorbeeld die, uh, die radio. Hè, de DAB-radio. De DAP radio, die, radio, die, uh, digitale radio, ja. digitale radio. Jij ziet dat helemaal zitten. Ik heb daar minder vertrouwen in. Uh, voor de rest hebben we ook... Uh, de gear bij ons. Een horloge waarmee je ook van alles een soort dan... smartwatch. Net, net, als smartwatch de, de, net als de Pebbles. En, en het aparte is wel inderdaad dat met name die, die smartwatches, dat is ineens opgekomen in eerste instantie nu in het afgelopen jaar. En de kans is redelijk groot nu dat het in 2014 door een grote groep mensen opgepakt gaat worden. En dat is dus een horloge waarmee je eigenlijk een soort afstandbediening creëert voor je smartphone. Dan kun je ja. dan lekker in je zak laten zitten en dan heb je lekker twee devices bij. Ja, in want we hadden al één. heel erg de horloges voor het hardlopen. De, de Garmin watches en zo, ja, die van... alles aan uh, zelf meten inderdaad hele... ja dat beetje dat ja, uh, ja het kwantificeer uh, zelf he, waar mensen willen weten van hoe sta ik er nou precies voor met, uh, met mijn gezondheid en dat zal steeds verder gaan met met bloeddruk meten en dat soort uh, dingetjes in de toekomst en, en 3d printen natuurlijk ja, ja, wacht wachten nog heb... steeds op de hele grote doorbraak maar het zit er nu toch echt echt aan te komen ik kreeg een schilderijtje in 3d geprint dan kun je dus gewoon dat een ken. foto opsturen en dan maken ze daar een 3d berekening van en dan krijg je hem helemaal in relief Toegestuurd. Nou, een leuk hebben dingetje natuurlijk. Of dat de meest nuttige toepassing van uh, 3D is, weet ik niet helemaal zeker. Maar uh, het zou wel kunnen. Nou, ondertussen gebeurt er natuurlijk nog veel meer. En ik vind zelf altijd, uh, naast bijvoorbeeld Defensie... ook de gezondheidszorg wel een leuke uh, sector... waar heel veel innovatieve dingen gebeuren. En... Um, Daarom ga ik even schakelen met uh, Lucien Engelen. Hij is uh, directeur innovatie bij het Radboud. Lucien, goeie avond. We kennen jou eigenlijk als een echt ja, toch heel innovatief persoon... in de gezondheidszorg. Je hebt onder andere een app ontwikkeld... waarbij de locatie van hartapparatuur uh, gevonden kan worden op je telefoon. Hoe staat het trouwens met uh, dat project? Ja, dat klopt. Daar zijn we inderdaad in 2009 mee begonnen. Omdat het vreemd genoeg zo was dat er ni nog niemand bijgehouden was. Nou, die apps die zijn inmiddels iets van 350.000 keer gedownload. Uh, de data daarvan die wordt ook gebruikt... ...in de app van het Rode Kruis. Mm -hmm. En we hebben wereldwijd de enige en ook grootste database van, allemaal, uh, van dit soort apparaten... ...met meer dan 19.000 uh, locaties waar zo'n ID hangt. Dus op het moment dat je uh, in een onverkwikkelijke situatie terechtkomt... ...dat iemand voor je neus in elkaar zakt. Ja, en, en ga, je dan, inderdaad... uh, Lucien, ga je dan je telefoon pakken en ga je dan op de app kijken waar zich dat bevindt? Want het lijkt mij als iemand voor mijn, voor mijn voeten neerstort dat ik helemaal in paniek ben. Nee, dat is dus één... Kijk, wat je wilt natuurlijk is dat iemand de telefoon pakt... en zo bij zijn apparaat gaat halen. Je gaat natuurlijk ook eerst 112 bellen... en je begint met reanimeren. En als je nou niet bijvoorbeeld als je naar de toekomst kijkt... Uh, mogelijkheden zou hebben om bijvoorbeeld door zo'n Google-bril, wat we nu op het testen zijn, die data te kunnen laten zien en ook te laten zien hoe je moet reanimeren, krijg je natuurlijk een hele mooie koppeling. Ja, ja dat je gelijk een, een filmpje in je, in je bril krijgt van hoe het, uh, hoe het moet, dat het gewoon wordt voorgedaan. Ja, laten we niet te zien aan We hebben nu een app gemaakt voor die Google-bril dan, uh, waarop je dus kunt zien dat je dus te snel of te langzaam aan het drukken bent op die borstkas, om een voorbeeld te noemen. Ja, en in de tussenliggende tijd weet ook de meldkamer waar je daadwerkelijk bent. En kan iemand anders die deze? We zijn de AED ook nog een keer ophalen. Dus die combinatie komt dan op basis van technologie heel snel bij elkaar. Ja, dan begrijp ik dat jullie die innovatieve computerbrillen ook echt al gebruiken tijdens operaties. Maar hoe dan? Op welke manier? we zijn het onderzoeken of dat dus daadwerkelijk werkt. We willen er ook wetenschappelijk bewijs voor hebben. En een van de dingen die we gedaan hebben... is tijdens een aantal operaties hebben we foto's gemaakt... hebben we video's gemaakt... die later uit het operatiebeslag toegevoegd worden. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een dokter uit een ander land... mee laten kijken met een van onze chirurgen... zodat hij een advies zou kunnen geven... En studenten in een collegezaal op een andere plek neergezet. die dus mee kunnen kijken. zeg maar door de bril van de chirurg. en eigenlijk ook vanuit die kijk. ook precies zien wat de chirurg ziet. Ja, ja want normaal, want normaal ga je als, terug, als als, als, hè, als die... aan de achterkant over de rug van de, over de schouder van de chirurg mee te kijken, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat wel anders. Ja, en nee, ik wou net zeggen, al, normaal sta je altijd maar. Uh, met z'n allen te dringen bij zo'n patiënt. Maar aan de andere kant, als patiënt, je geeft je. je, je... Ja, je lichaam vrij, zou ik maar zeggen. En dat wordt dan, dan eh, bij die studenten wordt dat geshowt. Maar misschien blijft zo'n filmpje wel bewaard. En dat gaat rond op het internet. Of, of hoe werkt dat? Ja, daar gaan we natuurlijk uit als we mee om. Hè. Zeker in het academisch centrum worden natuurlijk vaak veel foto's en video's gemaakt van bepaalde operaties. En dus uiteraard ook mensen opgeleid. Dus daar wordt het dan ook alleen maar voor gebruikt. Dat is natuurlijk iets anders als het breed gewoon delen. De uh, het he de hele ontwikkeling waarbij we data van patiënten uiteindelijk gewoon ook meer en meer aan patiënten zelf gaan geven. Dat is een van de ontwikkelingen waar we als Radboud ook in 2014 flink meer in de slag zullen gaan. En dat, uh, dat is een programma dat heet Here is My Data. Waarbij we zelf zorgen dat alles wat vrij van jou als patiënt weten ook daadwerkelijk aan je gaan geven. Zodat je op basis daarvan dat kunt delen met een andere arts of met je fysiotherapeut of misschien wel met je moeder of met je echtgenoot. Nou, dat is wel mooi inderdaad. Dus eigenlijk we dat elektronisch patiëntendossier waar we het een paar jaar geleden met z'n allen over hadden. Dat komt nu eigenlijk in een hele praktische vorm alsnog naar boven. Ja, we proberen dat natuurlijk wel op ons eigen niveau eerst voor elkaar te krijgen, zeg maar. Dat geleidelijk aan te laten groeien. Uh, maar het belangrijkste punt daarbij is dat patiënten in toenemende mate ook zelf dingen gaan meten aan zichzelf. Draadloze bloeddrukmeters, draadloze weegschalen, polsbandjes die je stappen bijhouden en dergelijke. En dat komt nu allemaal in verschillende systemen terecht. En daar hebben we nu één systeem voor gemaakt waar dat allemaal bij elkaar kan komen. En wat je dus ook nog zou kunnen delen, bijvoorbeeld met je huisarts. Die zegt: Ik wil je bloeddruk meten. Dan zeg je van: hey moment even, dat heb ik al 36 maanden lang gedaan. Hier komt een abonnement op mijn data, zeg maar. Ah, dat klinkt heel erg mooi. Daar kan ik eigenlijk bijna niet op wachten, eerlijk gezegd. Ik wens je om te beginnen een fijne jaarwisseling, Lucien. En ik neem aan dat we er in 2014 nu vast en zeker veel meer over horen. Laten we er een mooi jaar van maken. Bel WNL 0800 1121. Ja, een mooi jaar wordt het sowieso als u ondertussen doorbelt. dan gaan we er straks iemand uh, een soort van uitloten. Lijkt mij wel een leuk idee voor deze uitzending. 0800 1121. Uh, wie zal er gelukkiger zijn om straks in de uitzending te komen. Maar uh, Jurjen de Vries, jij zit hier al uh, een tijdje naast mij... Uh, sinds het begin van de uitzending, om precies, te zijn met zo'n uh, computerbril op. Uh, zonder nou zes keer die merknaam te noemen, maar uh, ga je gewoon mag af en toe gewoon een keertje... Uh, hoe bevalt dat? Hoe lang heb jij hem zelf al? Uh, wat is jouw ervaring, jouw gebruikservaring? Ja, ik heb hem uh, nu een kleine maand. En, ja, uh, leuke ervaring. Veel mensen die op mij afkomen zeggen van... Hé, hey, wat is dat? Is dat zo'n zo class? Uh, mag ik het zien? Dat vind ik hartstikke leuk, dat mogen ze ook proberen. En uh, ja, in de webcam, uh, in de studio kan je ook meekijken hoe zo'n class er, eruit ziet. Dat gaan we zo ook even tonen. Uh, maar de eerste ervaring... Uh, je, je hebt nog, ja, het staat er in zijn kinderschoenen en de apps moeten natuurlijk nog gaan, uh, gaan komen. Ik ben zelf ook uh, met iemand anders bezig met een business-to-business -business applicatie... En uh, wat ik zelf graag vind aan, aan de glas is dat je heel snel een foto kan maken. Hoe doe je, je dat? Je kan uh, door bijvoorbeeld met je ogen te knipperen. Het zit er sinds een, uh, een week. Ik zag in. jou net al knipogen naar Lieke. Ja, <laughs> maar de... dat was dus dat je een foto zat te maken. Nou, zij dacht natuurlijk dat ik haar uh, ja, leuk vond. Nee, dat, was, ik was wel, ik denk dat gebeurt hier aan tafel. Ja, maar. Ja, <laughs> <laughs> Mooi, ik Was Hij zit gewoon stiekem foto's, foto's van mij te maken, dus. want dat gaat dan heel stiekem, die foto's. Het gaat, uh, ja. gaat stiekem, ja. Je merkt er eigenlijk niks van. Ik hoor een zacht geluidje er doorheen. En, uh, ja. uh, eigenlijk binnen een seconde heb je een foto... waar je bij je smartphone toch dat is uit je zak moet halen... je pincode ja. in moet toetsen, het programma moet opstarten. En dan kan je een keer een foto gaan maken. Ja, met een knipoog gaat het natuurlijk wel hartstikke snel. je kunt je impuls een beetje volgen ook, serieus. Hè? Je hebt ja. gewoon het moment sneller. Ik kan me ook voorstellen als je, weet ik met, met kinderen bijvoorbeeld... dat je denkt, ja, dit moment had ik een foto moeten hebben... Dat kan dus op deze manier wat, wat makkelijker. Dat kan jij had net ook al even die bril op, Lieke. Ja, wat zit voelde hij nou jij, lekker? Zeg maar? Want ik, hij is aan de ene kant zwaarder dan aan de andere kant. Ja, hij is aan de ene kant is hij inderdaad zwaarder. En dat is wel even wennen. Na een tijdje wen je daaraan. Maar ik kan me voorstellen waar je vroeger de, de muisarmen had... en daarvoor naar de dokter ging... heb je straks uh, ja, last van je oor en ga je naar de oordokter. <lacht> oh, lekker, <lacht> en, lekker is dat, ja. en, en wanneer komt hij nou gewoon als contactlens eigenlijk? Want ik vind dit ding... Ik heb hem even opgehad, hij doet weinig voor mijn gezicht, vind ik. Ja, je krijgt straks wel mooie... Mo ja, <lacht> ja sorry. Je krijgt dus natuurlijk straks hele mooie brillen. Hè. Er zijn wel, wel merken bezig samen met uh, Google... om daar iets, iets spannender van te maken. Lens. Duurde denk ik nog wel een tijdje. Ja, vier jaar, acht jaar, ik weet het niet. Dus ja, de ja. smartphone die kwam ook een lange tijd nadat je een baksteen in je auto had. Ja. Om te ja, want hoeveel van die brillen zijn er nu in Nederland? Want het is nog absoluut niet zo hè, dat de willekeurige consument uh, hem ergens kan bestellen. Ja, nou, ik, ik ben zelf uh, topbijdrager bij, uh, bij Google. Daar help ik mensen op het forum. En dan ben ik naar Amerika geweest en daar kon ik me inschrijven op zo'n bril. Dat is uh, ja, hartstikke gaaf natuurlijk. Ja, nou, Ongeveer bij elkaar zijn nu 15 mensen in Nederland uh, die zo'n bril hebben. Dus dat is nog, uh, nog exclusief. En dat zijn allemaal mensen die eigenlijk ook bij het ontwikkelen van software... en het demonstreren en dergelijke zijn. Ja, worden dat uh, genoemd. En ja, ja. ontwikkelaars, mensen die ja, het hartstikke gaaf vinden om ermee bezig te zijn. En dat uh, dat willen ontdekken zelf er iets op willen maken. Dus, uh, en je ja. kan het beeld van je wat je door die Google Glass ziet... kan je op je telefoon krijgen ook? Ja, er is een zogenaamde screencast uh, optie. En dan kan je inderdaad uh, meekijken op de webcam. Ik weet niet of we daar... Of mensen op de webcam het ja, kunnen ja, zien. Maar uh, die nu... webcam staat nu aan. maar nee, Ik dat het daar laten zijn. zien. Ja. Oké, okay. Eens kijken of ze okay. kunnen schakelen. Lekker op de radio En mensen, zoals u hem alleen met de radio ja. meegemaakt. En ja, laat we even zien hoe je dus inderdaad het beeld van die Google, van die, van die bril op je telefoon krijgt. Want zelf, ja, ik, ik moet eigenlijk nog die niet heel erg schil van wordt. Ik moest er even heel erg aan wennen dat je de hele tijd in je. In de oog van je, van je blikveld. In de hoek van je blikveld heb je zo'n. Uh, ja, het ja ah, het is foto's wel, het of is in ieder geval wel een dingetje natuurlijk. Hè, dat als andere mensen met jou uh, uh, contact hebben, met jou in gesprek gaan en zij hebben die bril op, van hoe gaat dat sociaal worden? Van ja. Als jij die bril op hebt. Het is het de de hele ik tijd te Ik vraag mij uh, af, van, hè, wat, wat voor informatie wordt er via jouw bril dan verzameld over mijn persoontje bijvoorbeeld? Ja. Of het feit dat wij met z'n tweeën aan de, uit eten zijn, of weet ik veel. Um, okay. dat, dat Je dat komt niet in de buurt allemaal, van knipogende mensen met zo'n bril op. Oké, okay, nou Jurjen laat het nu eventjes zien uh, via de, de webcam. Dus mensen die mee zitten te kijken, heel modern... via tablets of telefoons of um, computers, die kunnen het zien. En uh, zijn we nog met z'n allen gewoon ouderwetse luistervink bij de buizenradio. Ja, dan mist u dat eventjes natuurlijk. Maar uh, dat kan gebeuren. Kijk, hij maakt nu foto's, foto's en die ben, foto wordt dan weer op de telefoon. Ja, u denkt misschien word. waarom staat Jurjen de Vries in zichzelf te praten... maar hij moet natuurlijk Twitter. die bril. Het komt echt belachelijk over, hoor, Jurjen. Maar goed, Blijf nog even gezellig erbij. U hoort uh, Jurjen op de achtergrond, want die uh, programmeert gewoon zijn bril nog eventjes uh, wat verder in. Maar wat mij nou ontzettend leuk lijkt. En ik ben heel blij dat het gelukt is op deze uh, eerste kerstdag 2013. We hebben Nederlands eerste astronaut gewoon in de uitzending. Wubbo. Wubbo ons natuurlijk. heeft een heel zwaar jaar gehad persoonlijk hè, qua ziekte. Ondertussen uh, Wilbo, ben je wel doorgegaan met uh, allerlei innovatieve duurzame projecten. Het meest opvallende project vond ik de World Solar Challenge. Een racewedstrijd met zonnewagens in Australië. Die werd trouwens gewonnen door jouw team van de TU Delft. Nog gefeliciteerd daarmee. Ja, dat ging geweldig. Nu naar zeven. Op die, uh, die, uh, een of andere manier klikte dat enorm. Ik kwam uh, al week voor de race aan in, in Darwin. en Met al die jongens... En nou ja, uiteindelijk zijn we in een enorme goede sfeer terechtgekomen met het team om echt een soort wedstrijdsfeer. Ja, en ja, uh... daarna ging het gewoon heel erg goed. Ik heb uh, samen mogen rijden met die jongens in uh, wat we dan noemen mission control. Dus dat is ook zo waar we de strategie uit zetten. En uh, dat was echt uh, gewoon heel scherp en, en leuk. Ja, was echt heel mooi. En uiteindelijk de race gewonnen. Ja, zeker. Ja, waren jullie precies. daarvan uitgegaan dat jullie gingen winnen? Of was daar wel echt... Nou, je, je, je kon het uitrekenen. Ik heb wel nog een extra truc en dat waren extra zonnestellen met lenzen. Die als wij stil stonden en die bovenkap ging eraf om naar de zon te worden gericht. Dan konden wij nog extra uh, zonnestellen zeg maar, richting de zon richten. Ja, dat zijn van die concentrators. Dat werkt echt zoals je ja. vroeger als kind deed met een vergrootglas. Ja, precies. Ja. Een van de andere projecten waar we je natuurlijk ook van kennen is uh, de boot, de Ecolution. Waar ligt die op dit moment met de kerst? Hij ligt nog in Aruba. Oh. We zijn dus eigenlijk, uh, van, want we zijn aangekomen destijds op 21 januari. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn er uh, bezig geweest met allerlei dingen. En, uh, ik heb daar projecten gedaan samen met de regering om uh, Aruba te helpen meer duurzaam te worden. En we oh. zijn er druk bezig geweest. Ja, En toen kwam die kanker. Ja. En we hadden op Aruba nog uh, uh, wat uh, herstelwerkzaamheden te doen. Dus dat is allemaal heel erg veel langer is dat gaan duren. Ja. Het uh, schip is dus op de wal geweest daar... En uh, wacht eigenlijk op dat ik weer uh, fit en tijd uh, heb, en uh, fit ben, om ja. uh, terug te gaan om de laatste dingen te doen. Ja, de ziekte laat zich helaas uh, niet plannen. En voor de mensen die de Ecolution helemaal niet kennen, wat zijn specifieke kenmerken? Nou, het is een groot, uh, heel mooi zeilschip. Wat uh, naast dat het een heel goed zeilschip is, ook uh, heel bijzonder is omdat het zelf energie opwekt tijdens het zeilen. Met twee grote propellers, koolstofpropellers onder water. En uh, dat is allemaal opgeslagen in accu's. En het schip heeft 10.000 kilo aan accu's. Dus de hele ballast die normaal in de kiel zit van lood... is nu je accu. En dat is heel bijzonder. Ja, slim inderdaad. Een van de andere dingen... en dan moet ik iedere keer aan je denken als ik over het afsluitdijk rij, is ja? uh, dat je ook met die, met die bus bezig bent. Hein? De Superbus. Hoe staat het daarmee? Heb je daar nog tijd voor gehad in 2013? Nou, uiteindelijk niet zoveel. De uh, Superbus is een project van de TU Delft. En ik ben uh, in 2013 veel minder betrokken geweest bij de TU Delft. Um, ja... Het is op zich niet slecht, maar het duurt allemaal veel te lang. Het project is, uh, is nu zover dat uh, die hoge snelheden zouden worden, worden uh, En uh, de, de mevrouw die, uh, die dat allemaal heeft opgezet destijds... of tenminste, ja, dus degene was die ook het ontwerp heeft. Dus Antonia Terzi, die gaat nu weg. Mm -hmm. okay. En ik ben dus heel hard aan het zoeken naar... Uh, wat gaan we doen met Superbus? En uh, ik weet dat Superbus, als die ergens is... dat het een enorme aandacht ja. krijgt. Iedereen vindt het helemaal maal. Uh, dus ja, ik denk aan events of wat dan ook. Maar we moeten wel iets organiseren. En uh, iemand die, zeg maar, iets weet, mm -hmm. hierbij... Uh, bij deze oproep, ja. Ja, ja. ja, precies. Wie dan, kan er wat met de superbus? Dat brengt ons bij 2014. Wat zie jij als grote kans voor 2014... op dat gebied van duurzaamheid, economie, politiek? Nou ja, de grootste kans die Nederland heeft, en die heeft hij al jaren... is gewoon heel zorgvuldig kijken naar het Duitse systeem. En, en daar lering van trekken. En het is natuurlijk dus best wel moeilijk. We zijn lopen al heel erg achter... Ja. Maar uh, ja, nog steeds kan het. Nog steeds kan het met allerlei duurzame producten. De, het zogenaamde feed-in systeem kan ook werken op elektrische auto's. Het kan werken op windturbines. Op, op uh, noemen wat vergisting. Noemen wat. Er zijn zoveel dingen. Mm -hmm. uh, alleen wij moeten gewoon echt nu een afspraak maken. die gewoon ook eens een keer tien jaar lang geldig blijft. Kijk, dat is Er dus moet een duidelijke koers komen. Een beetje zoals ze de energiewende hebben gedaan in Duitsland. Maar dan moet Nederland ja. ook een duidelijke richting kiezen. En uh, dan zou het ook economisch interessant kunnen ja. worden. Ja, en de kunst, de kunst van de Duitsers is dat die hebben een wet geïnstalleerd... die moet worden uitgevoerd door de energiebedrijven. En zonder dat daar rechtstreeks geld in zit. Zonder dat daar subsidiegeld van de belastingbetaler naar dat bedrijf moet. En, en dat maakt het zo sterk, want dat betekent dat je niet elk jaar weer... zoals in Nederland via de miljoenennota... moet gaan praten over dat budget wat beschikbaar is voor duurzaamheid. Lange ja. tijd geldig zijn eigenlijk, dat dus je echt door ja, kan pakken. Ja. Ja. Uh, gesproken over lange tijd. Uh, überhaupt het woordje tijd. Ik hoor dat jij een boek aan het schrijven bent over tijd. Time as ja, we make it. Time as we make it. Ja. Oké. Okay, en, en als je het boek in één zin moet samenvatten, wat wat is? <laughs> is moeilijk in één natuurlijk. Zin moet sa samenvatten. Het is een ommekeer. Je kijkt naar een klok en je leeft natuurlijk. Anders kan je die klok niet zien. En dan gaat het erom wat vind je het belangrijkste. Wat is het meest fundamentele? Is dat de klok of het leven? En ik draai het dus een keer om. Ik zeg het is dat leven. Omdat je leeft omdat je ouder wordt, zie je die klok bewegen. Geweldig. We kijken er naar dat uit. Ik hoop dat het lukt om in 2014 te publiceren. Maar uh, ja, we zullen ja. zien hoe snel het allemaal gaat. Sterkte met herstellen in de tussentijd. Uh, en een fijne jaarwisseling alvast natuurlijk. En, zeggen we op, dit soort en op naar een duurzaam 2014. Zo is het. Ja, jullie ook. En, uh, en ja, nog een uh, zalig kerstreis voor de rest. Dankjewel. Alsjeblieft. Nee, mooie avond. Bel WNO 0800 1121. Dat is dus maar mooi gelukt, hè? dat we wel Ockels uh, in de uitzending hadden. Ik, en ik ben echt wel lekker bijgepraat, uh, eerlijk gezegd. Ik ben benieuwd nee? naar dat boek ja, over tijd. Ja, dat boek lezen als er is. Tijd, dat het leven dus belangrijker is uh, en zo verder. Nou ja. uh, ik heb bij uh, de kreet besloten dat we morgen de bellers uh, gaan doen. Want ik heb nu nog twee andere leuke dingen meegebracht hier voor die, uh, die Gadget Gallery. Dit is een camera -like waarmee je achteraf het beeld scherp kan stellen. Op, of bijvoorbeeld een portret heel dichtbij of op de achtergrond. Wat dacht je daarvan? Daar moeten we toch iets van gaan horen in 2014. Heel handig. En ik heb hier nog, moet je kijken, dit is een soort brochure. Uh, in dit geval voor een auto. En daar zitten gewoon video's in verwerkt. It looks alive and it feels alive. Nou, het is geweldig. Het is wel van het duurder type auto overigens. Uh, en dat hier zit heb. een video in het boekje. Dat kan Zo, gewoon allemaal. Met een allemaal. soort heel dun schermpje. Morgen op tweede kerstdag gaan we vrolijk verder met uh, Avondspits 2013-2014. Zo direct op deze zender Kunststof met Harold Hammersma. Hij is de gast bij Petra Possel. En straks na acht uur is ook wel interessant... want dan krijgen we een marathon-interview met Thomas Ros... en uh, Matthijs Deen spreekt met hem. Vannacht uh, top 2000 en morgen zijn wij we weer. Tot dan. De marathon-interviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke livegesprekken. Vlak voor zijn 40e levensjaar begon hij aan het schrijven... van misdaadromans en politieke schrillers. En hij hield niet meer op.